Nou, ben ik nu te horen? Ja, ja. The the nou, we zitten uh, Ilse de Langeman weer in de wacht. Het <laughs> is echt. Ja, het is er een met hindernissen, maar ik zit dan aan uh, microfoons waar ik dan helemaal niet aan moet zitten. Dus. Uh... We gaan gewoon uh, beginnen met het, uh, het uh, smaakt hier, die, uh, die senseo. Dat is een beetje heet. Ja, ja uh, we hebben niks anders in dit uh, pand dus. Heren, welkom. Uh, allemaal. Uh, we gaan uh, het hebben over uh, de autosport uh, de, de komende uur. Uh, Nationale autosport. Nationale autosport. Ja, Marcel heeft al zich een beetje gewaagd aan uh, de internationale wat betreft de Formule 1. Maar uh, als we dan eventjes uh, jou, uh, met jou beginnen, Dylan, want... Je bent baas van een, uh, van een team. Een hond heeft een baas. Ja, ja maar ik. Jij bent geen hond. Nee. <laughs> ik heb dus... een leiding over een aantal mensen. Ja. Hoe bevalt dat? Dat uh, bestaan als teambaas? Uh, ik heb respect voor Blekenmolen. En ik heb respect voor Frans Verschuur. Wat uh -huh. valt die mee? Oh. Met ja. al die mannetjes. En al die ego's. En al die persoontjes. Maar. Ik denk dat ik voor komende jaar heb ik het goed op de rit staan. Ja. En uh, ja, wordt het tijd om te oogsten.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 lastig. In de zin dat je dan ook nog misschien op het moment dat je met iets bezig bent, dat je eigenlijk ook al met je gedachten bij de race zit. Of, of, of zie ik ja, dat verkeerd? Gewoon, die wordt heel veel van je gevergd. Ja. Maar de organisatie, die is geen standaard organisatie, zeg maar. Als je een autosportteam runt, daar is geen boek voor. Nee. Dus, dus je, je, elke dag of elke minuut van de dag kan anders zijn. Juist. ik ja. zeg, je maak te maken met techniek, je hebt te maken met rijders, met sponsors, met euh, monteurs. Ja, een Beetje een octopus idee. Dat er aan alle kanten, van, aan alle kanten getrokken wordt dan. Ja, ja? ja. En opeens denk je van nou we gaan lekker. En dan gaat er in een keer wat een auto stil. Op ja verklaarbare wijze. En dan ga je in een keer weer links Weet je. Ja. Het, is heel, ja, een, het gaat op en neer, op en neer, links, rechts. Het is net een flippenkast. Divers is het als ik jou ja, zo hoor. Ja, heel leuk hoor.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 hoe is het uh, met, uh, met de kleine Duits? Ja, hij gaat uh, heel goed. Ja. Groeit, praat al. Uh, ja, runt al wel op. Dus als het morgen een beetje mooi weer is, dan uh, neem ik hem mee. Ja, is het wat uh, misschien om uh, ooit nog. Als je nog... maar mij, van mij mijn dochter applaudt. <laughs> ja, jij hebt er ook een, uh, Luna. Wie? Luna. Is het toch? Lima. Lima, oh, sorry. Je uh, hebt Luca en Lima. Ja. Luca Huisman. Ja, uh, en Lima Koster. Lima Koster. Uh, ja. Want jouw kind is nu? 2,5.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 Dingen. Uh, je bent wel een luiers persoon, uh, neem ik aan. Ja, daar heb ik echt niets. Ben ik ben niet zo sterk in. Nee? Ik heb andere kwaliteiten. <laughs> ja, Goed. Ja. Na het jaar wordt ja. het heel leuk. Ja, wordt ja. Het leuk. ja, Dan zie je een mensje groter worden eigenlijk als het ware. Groter, beide handen, alles. Nee. Ja. En nu even over de, de sport. Uh, ik kom uh, eerst even nu bij jou aan, Marcel. Uh, Clio Cup, dat is geloof ik al de derde jaar dat je... Vierde. Vierde alweer. Ja.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 Vier jaar, des uh, vier jaar Clio Cup Nederland. De eerste drie jaar uh, drie keer kampioen in de equipseur. En uh, ik denk dat dat ook wel genoeg zegt.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 Gaan nou, we even verder praten. Uh, we doen er nu even een stukje muziek. Inderdaad, hier is ze dan uiteindelijk echt ilse Lange met Miracle. It's been kicked a times.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 on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 een overwinning van de equipe Verschuur en Braams die bij de Diesel Dieselcup mee aan de haal gingen. Uh, ja, er is, nog, er is nog wel plek over, dacht ik zo. Uh, moet je even ergens... Uh, je, hebt, je, hebt, je hebt beeld. <laughs> dat is toch wel duidelijk. Uh, nou ja, pak hem maar gelijk, die microfoon. Oh, Welkom. <laughs> Welkom. Ah, Welkom. Dat is voor oh, jou hoog. niet zo... Het uh. is Lisette Braams. Ze liggen hier gelijk allemaal dubbel. Uh, snap snapt niet wat je weer doet. Hoor. Ja, podium, podiumbeest. <laughs> Goed, uh, nou, uh, ik zei het al, uh, ze, hadden, uh, ze hadden gisteren gewonnen. Wie? Ja, uh, Verschuur en, uh, en uh, Braams. Nou, goed. Ja, onze concurrenten. Ja, jullie concurrenten. Ja. Waar waren jullie eigenlijk met de toerwagen Diesel Cup? Zullen we maar even over iets anders hebben? Oh. <laughs> Pijnlijk onderwerp of niet? Ja, Gabi die werd eraf geramd door ja. uh, Blekemolen. Oh? Meneer Blekemolen. De, de, de, de senior in het uh, veld. Ja, yep, yep. Ja. En uh, toen is onze stuur... Even kijken hoor, stuurdinges. Die was krom. Oh. Dus, uh, stuurstang. Hij kon niet zoiets, op het woord komen. Uh, je reed uh, zeg maar met... Uh, met het. Uh, nou, Gabi reed op dat moment. Oh. Dus die prilde uh, door de communicatie van... Uh, mijn stuurstang is krom. Uh -huh.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 Dat, dat het, en dat is, woordat... dat is ontzettend veel verschil. Ja. Ja. En nu rij je ook ongeveer diezelfde tijden nog steeds? Nou, of... we hadden is natuurlijk regen. Dus, uh, ja. En ik heb uh, iets meegemaakt vorig jaar. En ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal terug. Maar het zit er wel dik in te komen dat ik. Uh,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 En de ontspanning. Oh ja, de ontspanning. Maar daar heb ik Dylan meestal voor. Oh ja. <laughs> Goed, euh, nou, Dylan neemt gelijk meteen de microfoon. Ik kan niks meer uh, zeggen. Hij, hij is gelijk al klaar. Maar <laughs> ik heb zelden iemand uh, zo stil uh, zien worden uh, als Dylan Koster. Uh, maar Dylan, daarnet, in glazen straal, wat van mijn stoel af, <laughs> zo wat, uh, had, uh, had je het uh, over uh, zeg maar een stuk talentenbegeleiding uh, in het loop van het uh, plaatje. Uh,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 Ja. Dan gaat het racen niet meer. Dat soort dingen allemaal. Het is allemaal wel heel proces wat je al mee moet maken. Ja. als je 15, 17 bent, dan gebeurt dat. En als je 30 bent, heb je andere problemen in je hoofd. En dan heb je een drukke baan of druk, uh, druk werk. En dan kan je niet concentreren, dan kan je niet focussen. En dan gaat het gewoon niet. Ja, wat doe jij er eigenlijk zelf aan uh, om, <lacht> um, om, om, om dat toch uh, onder de knie te houden dan? Nou, ik zeg, ik al 17 jaar rode sport. Dus ik heb het al. Als ja. jij dat kan regelen. Dan hebben we zo drie, vier, vijf jaar voorsprong. want iedereen gaat een keer op zijn bek en is er Bij de uitkomen, te ver, op de curbstones, oversteken, boem, klaar. Weet je doet iedereen. Uh, en zo zijn er nog een paar dingetjes die iedereen gewoon een keer mee moet maken. Ja. Wat die zetten meegemaakt hebben, is wel heel extreem hoor. Ja. Nou, je buurman anders ook, hè? Met, de eerste, met het eerste weekend vorig jaar. Hè? Maar, het schijnvlak, maar zo, want ja. het schijnvlak, ja het had ook een uh, broer moment vorig jaar.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 Nou, Max staat nu bij mij. Max, het is voor jou het eerste jaar dat je die Clio nu bestuurt. Ja, ja hè? Ja, ja, ja. Um, hij, hij rijdt al een tijdje rond. Ja, een goede, ja. Een goede leermeester, ja. laten we zeggen. Ja, ja. Wisselen jullie nu al uh, met elkaar gegevens al uit, of niet? Nou ja, met Marcel. Ja, die geeft gewoon goede tips af en toe. Uh, Opwarmen vooral. <laughs> ja. En uh, uh, ja, ik, uh, ik doe ook heel veel met Sandra van de Sloot samen... Uh. Ja. Ze heeft een paar rondjes voorgereden met dingen die ik anders moet doen. En, uh, ja, daar steek je gewoon veel van op. Ja, want vorig jaar reed jij nog Zwift. Ja, ja. Uh, dat was. één uh, jaar Zwift heb je gereden, toch? Eén jaar Zwift. Eén jaar Zwift. Ja. Swift. Uh, wat is er nou anders? Want we hebben, ja, dat, dat interview zenden dat we nog uit. Wat we hebben opgenomen met jou. Maar uh, wat is nou het uh, verschil tussen die Zwift en die Clio? Ja, dat, dat, dat moet je wel volgens mij merken. Ja, dat, uh, het verschil is alleen op de wegligging. Uh, die Clio die, die heeft sliks en een Suzuki heeft intermediates. Mm -hmm. En een Clio heeft gewoon ja, 200 keer meer grip eigenlijk. Uh, als, als, je, als je maar een beetje uitbreekt is alles gewoon op te vangen. Mm -hmm. En met een Suzuki is het ook op te vallen, alleen, ja, op te vangen. Maar ja, een stuk lastiger, laat maar zeggen. Ja, heb je ook nu het idee dat je meer in een raceauto zit, nu je ja, Clio doet? Ja, ja is, ga ik ga nu uh, sequentieel niet... Ja.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 En volgend jaar overste. Nou, je ja, het. Je ja, het. Ja. ja, Dit jaar is gewoon vooral een, een leerjaar. Het zou mooi zijn als we één keer een, uh, bij de Olympia Cup op het podium komen. Als, het niet, uh, als dat niet lukt, dan, uh, dan heb ik ook een leuk seizoen gehad. Ja, ja. Is het ook vooral dan genieten wat je, wat je wilt doen? Ja hoor, ik wil gewoon uh, veel rijden, uh, gewoon goed leren. Ik zal vast op een paar keer naast de baan komen staan, dat maakt mij niet uit. Mm -hmm. uh, als ik maar plezier heb, en dat heb ik met, gisteren met de kwalificatie al gehad. Ja. Er nou zit er ook een fotograaf in de studio, dat is Justin, die zit hier ook. Uh, want jullie trekken ook al een lange tijd met elkaar op, heb ik het idee. Ja, het begon eigenlijk al met <laughs> ja. de allereerste keer in de Suzuki. Ja. Ik weet niet hoe het kwam, maar in één keer stond hij op het rechte stuk. Ja. En toen klapte ik ook gelijk de tweede ronde voor eraf. En daar stond hij met zijn foto toestel? Ja, daar stond hij met zijn foto <laughs> ja. en, toen, en toen op Hives uh, uh, ja, zijn we elkaar tegengekomen, toen ja. MSN. Ja.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 nog een stukje muziek lijkt me wel. Want anders dan gaat de aandacht echt weer halverwege de volumeknop. En dat lijkt me niet zo verstandig. Dus we gaan dan even gewoon fijn hier een stukje draaien. Dus Daniel Saoleka met We'll Go Out Tonight.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 So roll.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 Nou, dat lijkt me wel leuk. Ja. Je zei Luc dus. <laughs> Luc is dus de vader van ja, Max. Ja. <laughs> Jij gaat niet alleen in die camper zeker. <laughs> Waarop hij zegt, nee, ik wil mijn vriendin graag meenemen. Dus nou, die mag je dan toch nog eens een keertje meenemen in huis. <laughs> ik vond het even leuk om te vertellen. Oh ja, dus, uh, dus. ja. Het is een ambuzant verhaal hier. Maar het zou zo allemaal kunnen in ieder geval. Ja, maar, ja. ja oké. Okay. Nou, ze weten in ieder geval dat je, dat je bezig bent. Ik uh, hoop dat ze niet luistert. Nou, ja, goed. Dat maakt dan niet uit. Ik bedoel, uh, maar het zou allemaal kunnen gebeuren. Dat, dat uh, je pad uh, kan ja, krijgen. Ja, ja. Maar ik kan dan niet gevraagd of ze mee wilde gaan. Dus ah. dat, uh, nou ja, dat dat uh, weten ze nu nog gelijk. Nou ja, goed. Bij deze dus, uh, <laughs> is dat wel wereldkundige gemaakt. Ja, maakt niet uit. Eh. Uh...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 ja de Formule 1, uh, Cup-klasse, zijn ze natuurlijk ijzersterk in. Formule-auto's. Is hun marketing dan ook goed geregeld, vind je dan? Voor ja. ja. Ja, vind ik super. Uh, ja, en, uh, dan kunnen menige importeurs zeg maar, of autofabrikanten een voorbeeld nemen. Gewoon op de manier waarop zij hun autosport-tak uh, uh, benaderen, als het ware. Promoten met Cup-races en alles. Zo'n zo Clio is gewoon een heel mooi autootje. Gewoon super gebouwd. Uh, ja, gewoon af. Ook geschikt voor hem uh, om, uh, om mee door te breken? Met, uh, ja, absoluut. Ja? Het is wel een lastig auto.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 je Shift Cup is volveld. Alleen de Formule Fort vallen wat tegen. Mm -hmm. En daar is misschien wat leeg op de ook. Maar nogmaals, ja, ik denk dat we met z'n allen gewoon de kaarten moeten trekken. En over uh, volgend jaar, het jaar daarna, dan zal alles weer kunnen mogen. Mm -hmm. dus het ziet er allemaal een stuk beter uit. Ze gaan natuurlijk ja. de hoofdingang helemaal vernieuwen. Dus het wordt flink geïnvesteerd. En dat is alleen maar goed. En niet ja. alleen goed voor het circuit.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 is er een race in de regen. En dat ging weer lekker. Ja. Ging weer lekker. ja. Jij voelt hier thuis in de regen hè? Ja. Ja. Goed. Top. Dus, ja, dus het ging hartstikke goed. En uh, ik vind het ook leuk om tegen een Frans Verschuur te rijden. Tegen een Blekemolen. En uh, misschien ook een keer tegen Duncan Huisman. En wie weer nog meer. Uh, ja. Dat is gewoon leuk. Weet je. En, uh, een leuke klasse. Leuke ja. Klasse. We gaan straks even na vieren nog even een klein stukje door. Maar eerst uh, een uh, stukje muziek uh, draaien. Uh, nou, dit, uh,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 Saying I gotta stop He says you, you got, got the sun everything, everything you want You got, got dreams in your head And, and the man in your bed But it's never enough I know I can start Moving on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 En in de Eter op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is Ono Dijf Nederwit met het NOS-journaal. In China is een Japanner geëxecuteerd voor drugsmokkel. Het is de eerste keer dat een Japanner in China wordt terechtgesteld. sinds de twee landen in 1972 opnieuw diplomatieke betrekkingen aanknoopten. Volgens Japanse media wilde de 65-jarige Akano enkele kilo's drugs van China naar Japan smokkelen, maar werd hij in 2006 op een Chinees vliegveld opgepakt. Akana Akano ging tevergeefs in beroep tegen zijn veroordeling. Japanse politici hebben geschokt en teleurgesteld gereageerd op de executie en zeggen dat die de band tussen de twee landen negatief kan beïnvloeden. China wil deze week nog drie Japanners executeren voor het smokkelen van drugs.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 Het KLPD begint over twee weken vergelijkbare controles op vier andere snelwegen waar wordt gewerkt. Dat zijn de A2, de A4, de A28 en de A50. Dan het weer. Eerst nog wolkenvelden, maar vanmiddag zonnig en maxima tussen... Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?